TikTok snijdt verder in zijn moderatie-team. Het sociale media wil het bureau in Berlijn sluiten. Daar werken ook Nederlandstalige moderatoren van TikTok. Zij controleren video's op ongepaste of schadelijke inhoud. Het Chinese bedrijf wil het modereren overlaten aan onderaannemers en AI. Medewerkers zeggen tegen de VRT te vrezen dat het platform onveiliger zal worden... omdat AI de politieke of culturele context niet altijd begrijpt... Of en hoeveel Nederlandstalige moderatoren er overblijven na de ontslagronde is niet bekend. Twee Amerikaanse kernonderzeeërs zijn dichter bij Rusland, zegt president Trump. Aanleiding voor de verplaatsing is een nucleair dreigement van de voormalige Russische premier Medvedev. Trump gaf daarom opdracht om de koers van twee nucleaire onderzeeërs te veranderen. Het spoor tussen Düsseldorf en Duisburg is weer gerepareerd na een vermoedelijke brandaanslag donderdag. Op twee plaatsen werd een brandbom gevonden die flinke schade aan kabels veroorzaakte. Volgens de politie gaat het zeer waarschijnlijk om sabotage. Duitse media melden dat een linksactivistische groep de daad heeft opgeëist, maar de politie weet nog niet of dat klopt. Het traject bij Düsseldorf is een van de drukste stukken spoor in Duitsland. Veel treinen van en naar Nederland gebruiken het ook. Het weer vanochtend buien met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Er is af en toe zon vandaag bij maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm,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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Nee, we gaan. Ja. Good morning. Yes, Toebak leeft op de radio. Fijn dat u z'n baas Wat regen zich ongelooflijk. Niet normaal. Ja, echt niet te geloven. ik kom ook alleen rare beestjes tegen. Wat is dat? Dat is een tor. Een Maduro-Tor. Wat een mo moderator. Oh, nou, een moder ja. ja, ik hoor net op het nieuws dat ze moderatoren niet meer aannamen. Wat, wat voor motoren? Nee, mensen die alle dingen op TikTok gingen nakijken of het wel klopt allemaal. Nou, ze laten het over aan AI. En AI gaat denken van hoor, oh, dit kan wel, dit kan niet. Oh. En zodra er wel antisemitisme komt, nou, dan gaat de hele wereld weer op zijn kop hoor. Dat heb je al gemerkt met de, uh, een Palestijnse vrouw die door, wat was het ook weer, door Parijs, door Frankrijk eruit zou worden gehaald uit de Gazastrook. Die werd toch niet eruit gehaald, want ze had iets tegen joden gezegd. Ja, nee, ja. Dat moet je toch niet doen, zeg. Dat zijn hele lieve mensen allemaal. Dus ik bedoel, uh, ja, dat net, net, net, net, net, gaat meteen weer op slot. Dus ja, nou, daar heb ik nog niet de laatste over gezet. Dus uh, ja, welkom bij dit radioprogramma. We zijn nee, nee, vandaag met de tweeën. Is ja. Marco weer op vakantie? Ik heb geen idee. Oh, nou ja, ik ben niet helemaal op de hoogte. Nee? Maar het uh, nee, is wel fijn natuurlijk erbij. Precies. Okay. Nou, gisteren hoorden we al op het nieuws... het is natuurlijk uh, de, ja, vandaag de Gay Pride... In Amsterdam? het de, hoe noem je dat? Nee, je noemt het anders, hè? De, de kanaalparade. De kanaalparade ah, de, ah, ja. ja, gisteren natuurlijk hoorden we op het Nieuws dit al. Er is echt een forse toename van geweld tegen de regenbooggemeenschap. Hè. We zijn gegaan van ongeveer 2.500 meldingen naar 4.500 meldingen in twee jaar tijd. Je hebt het over mensen die worden uitgescholden, getreiterd, regenboogvlaggen die worden weggerukt. En ik ken zelfs het verhaal van een man die bewusteloos is geslagen omdat hij zijn arm om zijn vriend heen sloeg. Bizarre verhalen. En ja, heb je dan meer meldingen omdat mensen denken van, nou, ik ga toch maar melden of... Ja, ze denken van nu kan er misschien iets gedaan worden. Vroeger deed ik het maar niet, ik weet het niet. Maar goed, ze hadden ook even onderzoek gedaan naar wat voor daders er eigenlijk waren. En wie zijn de daders? Eerder onderzoek naar 88 strafdossiers liet zien dat de daders bijna allemaal mannen zijn. Het grootste deel is al in aanraking geweest met justitie en niet ouder dan 35. 18% heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. De helft heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Mensen oh. die het blijkbaar niet kunnen verkroppen... dat je bijvoorbeeld degene van wie je houdt gewoon een zoen geeft. Ja, ik zou ook wel willen weten of ze nou vrijgezel zijn of niet. En hoe ze in de relatie zijn. Maar hoeveel daarvan was nou man? Ja, de helft. Nee, alles. Alle, allemaal mannen. Zo, oh, nee, er waren, waren geen mannen. vrouwen. Nee, waren er waren geen vrouwen bij. Nee. Dus ja. ik, ik, ik zou het wel willen weten, zeg maar, hoe ze zelf in relatie zijn. Hebben ze een geslaagde relatie? En wat voor relatie? Ik zou het echt allemaal willen weten. Ik wild, vond het wel mooi uitgezocht. Er waren wel 88 gevallen hè, van de. Wat hadden ze over 4000 meldingen? Ja. Of, ja, geloof ik geloof was het. Dus niet echt heel veel. Maar het, het is wel ja, een, het is een is leuk reactie. helemaal. Uh objectief. Nee, nee oké, okay, ja. maar het geeft wel een klein beetje een beeld. En, ja. uh, nou goed, ik wil gewoon wel eens weten of het een eentje is of zo is. en waarom zou je in God mee bemoeien? Als twee mensen op straat om elkaar te zoenen, dan moet je, dan moet je er iets van zeggen. Ja, ik heb het ook een filmpje gezien, heel grappig. Ja? Van uh, over gays uh, Als die jongen die zei van, ik ga nou eens een keer alle vragen die je altijd aan mij stellen. Ja? Ga ik ook eens aan een hetero-stel zeggen. Oké. Okay. Dus uh, dan ging ik gewoon naar een hetero-kop op straat van, uh, wanneer wist je het zeker? En uh, ja, uh, ik, ik ken ook een hetero, die en die ken je die misschien... want jullie zijn toch wel een nauwe gemeenschap. Ja, Eerst over dat soort ja. vragen, weet je wel. En heb... uh, wat vonden je ouders er eigenlijk van? <laughs> het was echt een heel grappig filmpje, was dat. Het grappige is, een cliënt van mij... een, uh, een, een nou ja, gewoon een hele... noem je dat, een cliënt met... hoe uh, uh, noem je dat, verstandelijke beperking. Ja. Die had ook uh, een gegeven foto bij, zeg. Ik had al eerder tegen misschien dus had ik al wel twijfel, ik denk, volgens mij... Uh, val je op jongens. Nee, nee, nee, nee. En nu kom je met een foto van, nou ja, van hem met nog een man. En die stond heel gelukkig erop. Ik zeg, hé, hey, nieuwe groepsleiding of zo. Nee, dat is mijn verkeering. Oh, toch? Zeg, wat, zeg, wat geweldig. Ja. Maar uiteindelijk had hij ook besloten om het toch niet tegen zijn ouders te vertellen. Oh ja. Nee, om over ouders gesproken. Hij zegt, nou, dat heb ik al eerder geprobeerd, dat was niet zo'n succes. Maar goed, okay. hij had de begeleiding mee en hij was zeer gelukkig. En ik zag het gewoon in zijn ogen. Oh, wat heerlijk. Ja, toch? dit is toch heerlijk om te zien geworden. Ja, dat, dat, dat, dat gun je toch iedereen? Dat gun je toch iedereen? En als je dan... jij er niks aan vindt, dan ga je toch gewoon uh, ergens anders heen. Ja. Ik bedoel, je hoeft het toch niet te zien. Waarom zou ik daarheen gaan en dan. Nee, joh, dat hoort zo niet. Ik je heb je altijd het idee dat de mensen die dat heel erg eng vinden... dat die misschien diep in hun ja. hart ook ja. dat graag zouden ja. willen. Je dat wel. ze denken, maar dat kan niet. Nee, dat mag niet. Daarvoor ga ik jou maar slaan. Eigenlijk ja. wil ik mezelf slaan. Ja, oh, iets is ja zoiets. zoiets. Zoiets is het. Zelfkasttijding. Nou. Ja, die, die 88 personen moeten nog meer vragen worden gesteld. Daar zijn wij voor. Ah. Daar zijn wij echt voor. Moet dat we eens te doen. Nou, Ik hoop dat het droog wordt, want op die boot lijkt me nou niks, hoor. <laughs> Van nu en ik gaan ze zelfs ook nog Dat was even een uh, spannende periode. Mochten ze mee of niet? Zien optreden in. Uh, Podium Victoria. Nou, toen heet het nog anders. Dat was in een maar. Het deden ze alle liedjes van. van David Bowie? Nooit meer doen. Nee, dat was zo uit elkaar getrokken. dat ik denk van. doe het origineel, maar niet. een of andere graag kreunend. Uh, uh, exemplaren van maken. Maar goed, dit was. Whale van een aantal geleden, jaren geleden alweer. En. het was een nieuwe werk uit. iets met. Uh, een disco en glitter. Wat was het, het laatste signaal. Goed, het is uh, Toepak Levert op de radio. We kijken de wereld in. En ik had het er net al over. Haatberichten uit de Gazastrook door een studenten. Uh, Frankrijk is beslo heeft besloten om voorlopig geen Palestijnen meer de uit de Gazastrook te evacueren. Ze hadden er eerder al 500 daaruit uh, van vandaan gehaald. Uh, uh, na 7 oktober. En uh, nu was dus een uh, um, student die had zich via... Uh, uh, Ex al uitgelaat over, um, uh, over uh, Joden. En uh, uh, afbeelding van Adolf Hitler in uh, berichten f, uh, geplaatst. En nou ja goed, uh, ze was niet helemaal blij met die Joden. Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je zoiets schrijft. Maar ja, om daar Adolf Hitler bij te zetten lijkt me nog niet helemaal op zijn plek. Maar goed, daarvoor is dus in één keer de stop ook gemaakt. Dat ik denk van oh, één actief, één zo'n dingetje en dan stop je meteen ook mensen eruit halen. Ik weet niet, ik vind het wel een heel snelle conclusie als je zoiets uh, Be precies. Ik denk van nou goed, Eén iemand die doet een beetje de bericht op, op X... en dan meteen al die andere mensen hebben geen recht om eruit te komen. Goed, ja, je kan het hier voorlopen. Ja, en één gelukkig... opmerking, ja, ja, nou, ja. opmerking de andere rollen eroverheen gelijk. Ja, nou ja, en, en, en, en, en, en, en, een paar prijzen natuurlijk ook. Jans, de dood dat ze straks worden afgerekend op iets wat, wat ooit op uh, social media is, terecht is gekomen. Dat ja. moet je niet hebben natuurlijk. Nou goed, gelukkig gaat Nederland gaat voedselpakketten droppen daar... Nederland gaat het ook doen? Je gaat het ook doen, ja. En uh, dat duurt nog wel. Uh, was het echt, uh, volgende week ergens, geloof ik. Middag, uh, volgende week gaan ze weer die pakketten gooien. Die Word je dan niet uit de lucht geschoten? Je, dat vroeg hem ook al af. Dat vind ja. ik best wel spannend, dat ja. soort dingen. Want ze kunnen altijd zeggen: Ik zag een nou Hamas-strijder. Een Hezbollah-strijder zag ik. Die zat op je vleugel. Heb je niet gezien? Nee, nee je hebt het eraf proberen te schieten. Maar laatst lukte het niet. Toen ging het hele vliegtuig naar beneden. Ja, hoor, dat kan overal me mijn weg komen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, daar gaan ze weer. Kijk, daar gaan we weer. Ja, hoor, ik zag weer ja, een ja. strijder. Zeker. Ja, sorry, het is allemaal wel Ja. Geen zeker. probleem. Wij hebben er volste recht hoort toe er bij. Om uiteindelijk. Uh, 100.000 zal dat genoeg zijn, denk ik? 100.000 slachtoffers? Nee. Nee, hij is nog te kort. Ja, nee, vind ook. Ik ook. nee, ik vond het ook. Sorry dat ik het zeg ook. Dus, ik twijfel al een beetje, maar ik denk het moet meer. Goed, wat zie jij te lezen? Nou, ik, euh, ik heb sowieso een filmpje hier die ik nu zie. Die ga ik wel delen op onze website. Maar uh, nee, er is een vrouw hè? die ging schuilen bij een casino in Nijmegen. het regen heel hard en zo. Ja. En. Uh, toen had ze zo van, nou, ik ga toch maar eventjes een klein, een klein gokje wagen. Oh, nee, ik voel hem aankomen. Ja, ze heeft gelijk de <laughs> jackpot gewonnen. Echt waar? 1.298.540 euro. Maar, mag nou, dat ze helemaal blij. Mag dat eigenlijk wel? Dat als je toevallig wint en niet de intentie nee, had, ja, nee. Dan moet je het eigenlijk uh, aan een goed doel geven. Vind ik wel, ook, ja, ja. Maar ja, de gelukkige winnares liet na afloop weten wat ze met het geld wilde doen. Haar kleinkinderen helpen, me, helpen met het kopen van een huis. En haar kinderen geven waar ze al lang van dromen. Wat zou dat zijn? Maar zelf houdt ze het bescheiden. Ze wil gewoon een keer een leuke Mercedes kopen. <laughs> gewoon nieuw. Gewoon, ja. geen gezeur. Dus leuk toch? Ja. ja, zeker. Waar alles wel van een keer werkt. Dat zou wel lekker zijn. Eh, goed, pas geleden waren er ook weer twee mensen in Noord-Holland. Die hadden twee keer gewonnen. Eén keer, weet ik veel. een ton. En later nog weer 50.000 of zo. Echt veel geld. En ik denk van: hè, zal er nou toch een, een soort systeem zijn? Ja. Dat je denkt van, oh, ik stond net daar in een glitch... en toen heb ik toch dat geld gekregen. Zo van, de duivel schijt altijd op dezelfde hoop. Ja. Zeggen ze. Nou oh ja, ik weet niet of je daarmee moet vergelijken... Want... Geld en scheiden, weet ik niet hoor. Nou ja, scheit op... geld. Scheidt ja, nou ja, het is gewoon zo. Ja, maar uiteindelijk, uh, ja, dat is wel heel bizar. Niet? Je Ze had, nou, had het dan iemand anders gegeven dan? Nou ja, maar dat vind ik hetzelfde met die hele grote uh, loterij. Dat, ze dan, dat er één persoon, die krijgt dan misschien 600 miljoen of zo. Ja, ja. Dat ik denk van, joh, doe gewoon 600 keer een miljoen. En die moet Dan zo... maak je zoveel meer mensen blij. Ja, en die man is gewoon zo, zo... Ja, die weet niet wat hij ermee moet doen gewoon. Je loopt naar hele tijd denken. Oh, wat moet ik er doen? Je moet beleggen. Oh nee, ik heb al heel veel geld. Dan kan ik... Nou, krijg ik nog meer geld. Dat heb ik helemaal niet nodig. Dus je moet helemaal begeleiding erbij krijgen. Wat een werk ook gewoon, hè. Dus dat is helemaal niet nodig. Verdeel het meer. Geef gewoon iedereen zijn inleggeld terug. Iedereen blij. Ja, oh nee, als is je het allemaal iedereen niet. niet meedoet, hebben ze allemaal een eigen geldje. Ja, zeker. maar ja, ja Ik vind ja. het toch eens wel leuk als je cadeautjes krijgt. ja yeah. Maar af en toe krijg je ook van die cadeautjes als je denkt... Ja hoor, weer zo'n uh, pakket met uh, uh, een handmasker uh, en een handkremmetje uh, yeah. en een scrubje. En dan denk je, hoe moet, moet je ermee, weet je wel? Yeah. Ja, uh, Een beetje verbinding blijven houden. Dan heb je wel drie of vier van die pakketjes liggen, weet je. Ja. Yeah. En ja. uh, pak een, een, een ijsje kunnen ergens halen of zo. Dus ook nog eens een prijsverlof in het begin. Ja, oké, okay, maar dat is uh, vergankelijk. Het is gauw weg. Ja, precies. Daar kan je gewoon in maar dingen, je niet op de al Maar al die dingen met uh, soapbars en zo. En ja. weer een blikje eromheen. En ik, ik krijg af en toe van die dingen. En dan denk ik, oh. Oké, okay, dus jij ja, wint nog veel. Wat zeg je? Ja, ik win oh, enorm veel. Dat goed zeg. Goed. Traktische Zandvoortsberichten en natuurlijk geschiedenis in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is 2 augustus. Wat heerlijk. Ook weer een nieuwe maand is begonnen. Wat gaat het ons brengen? Dat vrede zijn? Oh nee. Ik hoor net over onderzeeërs die uh, Trump aan het verplaatsen is omdat uh, Rusland iets had geroepen. Dat uh, kan niet heel fijn zijn geweest. Dat geloof ik ook wel. Turn stil! I care! Cleft? Eerst naar Turnstil. Het hele album is vrij hard. dus eigenlijk even een van de rustige stukken op het album I Care. Jij voelt het wel een beetje wilde muziek op de vroege morgen. gedaan. Nou, ik ga de rest van, de, van het album eens even aan je voorschotelen. Dus Turnstil erachteraan. Uh, Laudis Rollo van Paul Buller Hij heeft een nieuwe CD uit. Die heet Finding Eldorado. En die gast is 67. Hij heeft al zoveel gedaan in muziekwereld, Ongelooflijk. Dat gaat ook maar uh, door. En uh, ik lees net toevallig die. Vroeger heette die John. Hij heeft zijn naam gegeven. Met veranderen zat natuurlijk ook in de staalkans. De jam. Hij begon met de jam al geloof ik toen hij... Ja, wat was het? 15 of 16 was? Die gast maakt gewoon al, al, al 50 jaar, 60 jaar maakt hij al muziek. Nou, niet 60 jaar, nee. Overdrijf nu. 50 jaar maakt hij al muziek. Dus dat is wel... leuk. Uh, ja, is 70. Winter. Ja, hij is 67, is hij. Ja. ja. Dat is toch bizar? leeftijd, hè? Ja. Nou, goed. heb zoveel meegemaakt. Nou, eh, wat <laughs> zie je te lezen? Ja. Er is uh, op het eiland ines is, uh, is flessenpost gevonden. Ja. En uh, een wandelaar trof deze flessen aan. En er zat een handgeschreven brief in de houden van, van deze berichten. Natuurlijk. En uh, na gebruik van een vertaal, bleek het een noodbericht te zijn in het Indonesisch. Waarvan, waarna de wandelaar de flessenpost gelijk aan de lokale politie heeft overhandigd. En op het briefje staat staan: Stuur alsjeblieft de hulp. We zijn verdwaald sinds 20 december. We zijn hier met z'n drieën. We kennen de naam van dit eiland niet. We zijn gewond. Help. Hallo. S.O.S. Maar ja, het brief eindigt met, met, ja, eindig met het Chinese karakter voor Lee en de naam Yong Soo Ying No. Ja? 18. En volgens het uh, Taiwanese persbureau Central News Agency werd een boot met die naam op 1 januari 2021 als vermist opgegeven. En uh, ze zijn nooit gevonden, kapitein Lee en zijn negen bemanningsleden. En uh, die boot is wel teruggevonden op 600 kilometer van de Midway-eilanden in de Stille Oceaan. Oké. Okay. Dus dat is nog een, een echo uit het verleden. Want we zijn gewoon vier jaar verder, hè? Oké, okay, en, en, en deze mensen leven dus niet meer blijkbaar? Nee, waarschijnlijk nee, niet. Dat maar het is wel triest. een laatste bericht. En, ja. Uh, ja, het, is het uh, midway net bij die of trengel niet, Waarschijnlijk, ja. Is het daar zo in? <laughs> je hebt geen idee. Okay. Het is... Uh, nou, het is daar nog 600 kilometer vandaan, de midwee eilanden in de Stille Oceaan. Ja, en dat, dat is, het is aangekomen, dus ergens uh, in Ierland of zo, zeg ik dat goed? Ja. Ierse ja. eiland. Ja. Op het strand van Ierse eiland. OIR. OIWR. Dat ja. is een mooie naam. Ja. ja. ja. Nou ja, goed. Ja, ja. ja. Bijzonder voor die familie die er nog zo bericht krijgen na, na hun dood. Dat is wel bijzonder. Kamala Harris heeft, uh, Kamala, sorry, Kamala Harris heeft voorlopig uh, geen. Uh, uh, ja, wil niet de ambt bekleden. Uh, ze is natuurlijk voormalig democratische vice-president die uiteindelijk meedeed met presidentverkiezingen. Ja, dat was je helemaal vergeten. Ik zie het aan je gezicht. Zeker. Nou, goed, Donald Trump heeft natuurlijk gewonnen. Wees, die uh, andere, die uh, de cubic Hair? En uh, nu uiteindelijk heeft ze al gezegd... ze was bij de uh, Stephen Colbert... die gaat toch lekker stoppen. kans, kan ze natuurlijk wel wat uh, nadigheid nog kwijt. In die show had ze gezegd van nou... ik vind gewoon echt, het systeem is stuk. Het systeem is ziek. Volgens haar krijgt Trump veel te weinig politieke tegenwerking... En capuleert het land onder zijn uh, bewind. En ja, dan zou ik zeggen: kom op, trek je politieke jas weer aan en ga aan het werk. Ik bedoel, ga, ga tegenwicht geven aan deze idioot. Maar dat doet ze voorlopig nog even niet. Dus dat nou, ja, zal wel jammer zijn. Maar ja, ja. Ze, ze kan zich nu wel een beetje goed voorbereiden. Destijds is het er ook, heeft ze Biden uh, opgevolgd. En dat, was, dat ging allemaal heel zo snel. Oh, ik doe het wel! En toen kwam ze in talkshows met soms helemaal geen goede teksten Dat je denkt van, oh, je ja. hebt er niet over nagedacht. Oh, maar wow. ik, vond, ik vond haar wel inspirerend. Ik, uh, ik had ja, gedacht, het was best een goede president geweest, denk ik. Ja, ik denk schaandeweg wel heel veel kunnen leren. Ja. En uh, nou goed, ik ben echt nieuwsgierig wie dan, zeg maar, uh, Trump gaat opvolgen. Of hij gaat hij de wet net zoals een ander... Hij gaat de licht. wet veranderen. Hij gaat de wet veranderen, dat hij eigenlijk gewoon nog een, een tweede Dat hij voor levenslang mag, levenslang gewoon. Ja, Dat precies. hij mag in het harnas mag sterven. Zeker, net als Poetin. Ja, ik ja kunnen vind... zij met de strijd gewoon doorzetten. Wel mooi. Ja, ja zeker. Ja. En uh, dan krijgen we echt de koude oorlog. Want dat is nu gisteren ook een start meegemaakt met die onderzeeërs. Ja. Dus. ja, ik ben heel erg benieuwd in Goed, straks is de elkaar. Zandvoortse berichten zitten weer in de fans. Eerst maar even uh, group, uh, uh, Girl Group. En ze hebben een nieuwe plaat. En die heet uh, Flink Pie. I feel long when you make fun of me. You said, please don't make a scene after I told you I and how I feel. And then you sat me down and made it clear that you are older. Let's perform. Dat is het album wat ze uit heeft En het heet uh, Flink Pike. En dat hoor je bij Toepakleven. Het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken ernaar. En The Pride at the Beach is de afgelopen maandag van start gegaan. En bij het station is iedereen... Daar uh, uh, uh, verzamelt zich iedereen. Nou trekken ze door het dorp. En uiteindelijk gingen ze naar een strand en Cosmo Beach. Cosmetic Kos Beach. Cosmetic Beach. Ja, in ieder geval. En het grappige. Ik, ik schrok wel een beetje van de beschrijving in de Zandvoortse krant... Uh, de, de optocht was onder leiding van drag queen Dallas Angel. Ja? En uh, ja, een beschrijving van het plein. Al snel vulde het plein zich met types die zichzelf graag wilden laten zien. Opvallende types die, zich, die veel aandacht wilden. Uh, ook opvallend veel outfits, uh, die, um, uh, die, uh, die er vrij uitzagen. Maar ook wel goed gekostumeerde mensen stonden hier. Ik vond dat vrije types, uh, types die zich veel aandacht aan. Aan zich vroeger dacht ik van, nou, ik weet niet of dat een hele leuke beschrijving is. Ik weet niet of ik, als ik zeg maar daar rond zou lopen, dat ik denk van... Oh, is dat over mij gezet? Dat ik een beetje aandacht vraag en dat ik een type ben. Nou, het zal wel. Maar goed, de brandweer liep mee. En er waren roze hoofddeksels uitgereikt, gratis. Er waren ook leernichten uit Amsterdam. Die noemen zichzelf zo, hè? Leernichten? leernichten. Ze zich leernichten. ja Ja, ja, ja dat okay. mag het. Dus uiteindelijk de Zeestraat, de Halterstraat, Raadhuisplein en Boulevard. En uiteindelijk dus kwamen ze bij de standtent En daar werd nog even een door wethouder Lascaré een hele korte toespraak gehouden. Niet te lang, hè? Niet te lang. We moeten feesten. Klopt, dat werd gedaan. En uiteindelijk werd daar nog een paaldansact opgevoerd. Er was muziek. En later liep de verslaggever nog langs café Anders. En daar hadden ze ook een feestje. Dus het is, het is mooi gestart, ieder geval. Deze Pride at the Beach. Ja, zeker. Vertel. Ik ga vertellen. Er is, uh, ieder jaar gaat Willem van der Sloot... Uh, ...duinen in om uh, Braam te plukken. Of het nou wel of niet helemaal legaal is, maakt hem niet uit... ...want nee. hij doet het voor het goede doel. En dit jaar is het goede doel Nieuw Unicum. Hij plukt Emmers vol en maakt daar zowel Braam als Bramensap van... Dit kun je dus kopen bij de receptie van Huis in de duinen en de opbrengst van de verkoop gaat ieder jaar dus naar een goed doel... en dit jaar dus nieuw unicum. Oké, okay, en uh, is er iemand duidelijk hoeveel, hoeveel pot hij al gemaakt heeft? Geen idee, maar ik heb wel zo van... oh, ik ga, ik ga zeker erheen om er wat te kopen. Want... Dat grappig, het grappige is wel, het vroeg was er altijd goed bezig tegenwoordig... van mag het wel? Mag het wel? Mevrouw ja. Witten, pluk, mag het wel? Nou, ja, dan dat kan je ook het. wel een hoop vogels afschieten. Want die zit ook allemaal aan die, die bramen. Ja, dat mag ook niet. Het moet ja. wel in evenwicht blijven. Ja. Reuserot, kort-kartbaan. En Marble Mania, zijn knikkerbaan, die is nu weer verrezen. 31 augustus uh, uh, gaat, uh, wordt die gereden, natuurlijk de Formule 1. En uh, maandag zijn er al verschillende activiteiten gestart. En uh, Badhuisplein is indrukwekkende. Bella Vista, Reuzenrad. Neergezet. En een kartbaan die is op elektrische motor. Die kan echt 60 kilometer per uur. Die, die wagentjes. En ze hebben een race simulator. Trans race simu simulatoren. Oh. Definitoren. En uiteindelijk, uh, uh, het, ja, je kan daar dus regelmatig tussen 12 en uh, 9 uur s'avonds. kan je daar dus allerlei dingen ervaren. Het is allemaal uh, pretty. Pre-party voor, oh, voor de ja, Formule 1. Ja. En de knikkerbaan uh, en Het is dus over drie weken, toch? Ik weet het. Ik zat ook al te denken. Wanneer is het ja, alweer? Het is het is de einde van de maand. Ja, vier 30... weken misschien wel zelfs. 31 augustus wordt je gereden. Ja, vier weken pas, joh. Ja, vier weken. Het is dus nou, vandaag goed. het tweede. Uh, kijk even op www.zandvoortracefestival.nl. Kijken wat er allemaal te doen is. En, uh, ja, het Formule 1 is leuk, maar kom ook even het, het dorp in, zeggen wij hier. Het lijkt zelf. ons heel gezellig als ja. jullie langskomen. Ja, wat hebben we hebben nog meer? Zandvoorts uh, hotels die vrezen echt voor de toekomst. Omdat de BTW gaat omhoog van 9% naar 21% vanaf 1 januari. Dus uh, ze zien het als een enorme bedreiging. En uh, hoteliers waarschuwen voor verlies van werkgelegenheid. En een rem op de duurzame investeringen. En een negatieve impact op de internationale concurrentiepositie van Nederland... als toeristische bestemming. Zandvoorts ja, staat hier pal achter de gemeente... En ze hebben gezamenlijk een brief gestu gestuurd naar de Tweede Kamer. Oké. Okay. Dus uh, ik ben heel benieuwd, want uh, ze zeggen ook al... van een, een normale hotelkamer die dan 120 euro kost... dat wordt dan nu al 137,20 euro. Yeah. Ja. Ja, weet je, dat, het is gewoon niet zo leuk meer. Maar ja, dan uh, denk ik weer aan die vreselijke reclame die steeds langskomt. Nou dan moet je daar maar naar kijken. Ja. die tandenman. Hè? Huh? De tandenman. Ja, ja. <laughs> De man. Met zijn zoon. Waar is dat zijn zoon? Die zo, Het wordt zo vaak gezegd, ik word er helemaal naar van. Ja, checker, die tanden die tanden checken. Ja, precies. Ja, oh, nou goed, er, op een of andere manier moest er, er was er aandacht in de zand van krant... over die tering mee, hoor. Ja, ja? Oh. ja die die zijn natuurlijk uh, op het dak aan het schreeuwen en aan het schreeuwen... Nee, links! Je moet naar links! Je moet naar links! Komt de auto aan! Weet je wel? En die ja. bionkjes die lopen beneden allemaal rond. En uh, nou goed, ik heb zelf het ervaring gewoon... Die meeuwen moeten gewoon een keer flink worden aangepakt. Je moet ze in ieder geval even een stuk banger maken. Want pas geleden je kon, je moest je ze gewoon opzij schuiven. Ze zijn gewoon niet meer bang. Dus op zichzelf ja. denken ze dat ze alles kunnen maken. Dus ik denk dat de nieuwe generatie meeuwen. Ja, die moeten gewoon angst worden aangejaagd door in ieder geval uh, schoppen te geven. Of misschien er toch met de auto overheen te rijden. Ja, we, we moeten de, uit, de uitdrukking hondsbrutaal moeten we maar vervangen door meelbrutaal. Mail meelbrutaal, mail ja. ja. Ik vind het echt, ze denken ook goed dat mij gebeurt toch niks. Ik kan gewoon blijven zitten. De, ja, de auto gaat wel omrijden. Ik woon dan op het verzetsplein en er zit daar aan het begin een huis. En er zit altijd een meel, die zit daar voor de deur te wachten. De hele ja. tijd. Ja. Dus ik denk, ga het leuks doen of zo. Dan nee. zit je daar. Ik hoef niks, want alles wordt aangeleverd. Ja, erg hè? Ja, en ze worden ook steeds groter. Dus ik, ik ben zelf voor uh, om die meeuwen toch eens wat. Uh, nou, misschien op een andere manier even uh, lastig te vallen. Ja, is dat ja, rigoureus? Ja, misschien wel. Maar nou ja, of, uh, ze, wat ze zelf wel eens zeggen. Oh, er was weer vergiftig iets. Like, hondjes zijn ziek geworden. Nou ja, dat spul, zullen we dat gebruiken voor de meeuwen? Nou ja, is gewoon, maak ze ieder gewoon bang. Dat, daar stel ik voor. Ja, maar dat doen we altijd Op het strand je. Slippers naar ze toe en zo. Ja, jij misschien wel, maar zijn hele generatie. Die zijn ze aan het voeren. Ja. Ja. Belachelijk. En, en maak. Ja, nou goed. Ik heb genoeg over gezien. Genoeg. Goed, dus over de zand voorste berichten. Royal Otis. Ja, lekker me weer van het. Ik zaterdag. zaten morgen even hier over. Hoe er vandaan? Royal Otis. Er, er bestaande twee gasten in 2019 ont hebben ze zich ontwikkeld. Leroy, Francis Bressington en Otis ja, Moeilijke naam. moeilijk nou. Hey, cool. Ze maken allerlei soorten muziek en dit is een gangbaar plaatje wat ze hebben uitgebracht. Moody, het is hier ook op de radio. Fijne toestap staan We kijken nog even de wereld in wat er allemaal speelt. En ik zag vandaag in de Telegraaf nog weer een stukje uh, overstaan... Ja, in New York, wat vanochtend hadden we wel over dat er een flinke regen was... En dat, uh, ja, dat, dat ja, was, gewoon, was even heftig. Dat ging even heel hard. Nu is alweer wat opgeklaard. Maar in New York, de burgemeester... die uh, Eric Adams heeft echt een noodtoestand uitgeroepen... vanwege het, uh, het blijven vallen van de regen. En uh, zegt mensen die zeg maar, onder uh, het, uh, het straatniveau wonen of oh, werken. Ja. Ja, je hebt echt mensen die wonen echt in, in, in, ja, eronder. Hè. Daar betalen ze nog een hoop geld voor. Met wat vage raampjes daarboven. Maar die, die zeggen toch maar, uh, ga op hogere plekken uh, zitten, want dit wordt toch niet helemaal veilig. En uiteindelijk uh, ja, het schijnt dus dat we te kampen hebben met uh, traag, uh, weglopend regenwater. In New York zelf? In New York, New York zelf. York City. En al die parkeergarages, die lopen misschien ook allemaal vol. Ja, daar heb je best kans van. Maar goed, uh, ja, daar in New Jersey is de noodtoestand echt uitgeroopt. Dus uh, het, is, het is vrij heftig allemaal. En uh, de Noordkust, en Washington, tot Boston. Nou ja, goed. Regen, regen, regen. Regen, regen, regen. Nou ja, ach, dan hebben Tenminste, uh, uh, iets om gezellig bij elkaar te gaan zitten natuurlijk. Oké, okay. oh ja. Yeah. Het schijnt dat, een, uh, uh, dat het echt mogelijk zou moeten zijn... dat een advocatenkantoor volledig draait op kunstmatige intelligentie. Oh. Het zou binnen een half jaar al mogelijk moeten zijn in Nederland. Yeah. En dat hebben al meerdere juridische experts al uh, gezegd... in gesprek met BNR. Nadat het in Verenigde Koninkrijk een dergelijke AI-advocatenkantoor... heeft onlangs daar de deur geopend. Oké. Okay. Technisch kan het. Yeah? Maar er zal wel altijd een advo advocaat eindverantwoordelijk moeten zijn. Al dus uh, legal innovatie expert Jeroen Zweers. En uh, het bedrijf heet Garfield AI. En die uh, zeggen dat het allemaal lukt. En het maakt de hele juridische hulp toegankelijker en goedkoper. Ja, maar ja, ik weet niet hoor. Ik, ik zie nog steeds zeg maar uh, Feel Good Man. Was dat met, uh, met weet ik weer, uh, Jake Nicholson? Die ja, dan wordt veroordeeld. En Tom Cruise dan hem zeg maar aanklaagt. En heel, een hele speech houdt. En uiteindelijk omdat hij een, een speech houdt. Een pleidooi, zo moet je het noemen ja. eigenlijk. En dat hij daardoor breekt en zegt... Dan begint hij uit, ja, ik zeg, code red. Begint hij allemaal te vertellen en zo. Maar het komt eigenlijk omdat iemand anders met passie spreekt. Dus als ja. hij alles overlaat aan de AI. Dan wordt het heel zakelijk. Dan zeg je: nee, nee, het is zo. Nou ja, hierdoor kunnen misschien wel een heleboel uh, eenvoudigere zaken... Dat bij de rechtbank zo. opgelost worden. Want er is daar natuurlijk een enorme achterstand. Ja. En uh, ik denk ook dat er veel meer. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, me mensen van de wet uh, een beetje meer tijd moeten besteden aan die grote zaken. En dat ze die kleine allemaal weg kunnen doen. Ja. En dat ze daar dan minder ook in, uh, in het zicht staan. Maar zal de emotie toch ook niet meespelen? Soms? Sommigen zeggen dat iemand toch aan zegt. Ja, maar ik moest heel snel naar het ziekenhuis. En daarvan ben ik wat rood gegaan in mijn vrouw, die moest bevallen en weet ik veel ja. allemaal. En, ja, ja dan toch net even die. Die twist eraan geven. En dat net de rechter kijkt in die ogen van... Oh, maar hij is echt heel zwaar. Hij gaat het echt nooit meer doen. Ik zie het aan hem. Nou, je hebt ook <sist> tegenwoordig uh, op Instagram of zo altijd zo'n zo rechter... die dan kleine kindjes laat spreken voor hun moeder. Oh ja. En die zijn wel heel uh, grappig, die filmpjes. Ik, ik verlies me er helaas in. Want, uh, ja, zeker. Daar kun je het ook wel eens over hebben. Tot diep in de nacht. Ja, soms. Ja. Maar uh, dat zijn wel hele leuke dingetjes. En ja, dat kan je van een computer dan niet uh, doen. Nee. Maar, uh, ja. Of je kan dan weer een AI... Of je uh, krijgen zo dat ze zeggen... Je moet 30% mededogen hebben tegen ja. de computer. Ja, ja de computer schat in hoe, hoe, uh, hoe jij het verhaal... tegen die computer hebt verteld. Oh, ja. nou, ik ben nieuwsgierig waar het allemaal aan gaat. Het is natuurlijk leuk om dat het, uh, uit te zoeken... en met kleine, simpele dingen kan je het inzetten. Ja, dat, zeker. Daar zou ik het mee doen. Maar ja, hij moet toch heel veel leren, de AI. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Goed, wat hebben wij? de Black Key? No repeat. Ze proberen niet in herhaling te vallen. Dat is altijd weer moeilijk als artiest natuurlijk. Want je hebt zo'n lekker riefje. Ja, maar ziet vindt dat dus op deze manier... Get away. And we didn't know where to go And the time was moving slowly I might have a mess We've been put to the test too long Talk this when you left me Heartache since you've been away I can't seem to make a change Lonely zegt is het voor mij wel, hoewel over Lonely gesproken. Ja, gast die dit ook nog grote heeft die straks jarig daar straks meer over. Andrew Cole Colt natuurlijk. En vandaag in de Telegraaf is te lezen dat het aantal woninginbraken van de afgelopen zes maanden is het punt sinds jaren. De eerste helft van 2025 waren er dus 9767 inbraken bij mensen thuis. En eh, dat goed, hebben ze onderzocht, van politiedata komt het. En daar eh, hebben ze teruggekeken naar 2012 toen werd er nog 43.614 keer ingebroken. Zo? Dat is, dat is wel even een stukje minder nou tegenwoordig. Dus het is nu 9.000, het was dus 43.000, om het zo kort te zeggen. En uiteindelijk, ja, dat, uh, ja, dat gaat steeds beter Komt dat door... Fisher uh... Very sure. Oh, die camera's. Ja. Oh, kunnen. Kunnen? Ja. Of is ja. het gewoon, het loont niet de moeite. Mensen hebben alleen maar troepzuin thuis. Dat um, ja, ja. ja. zie je op Rommelmarkt al. Dat, dat, wat ze op straat neerzetten, is dat er nou echt wat je het beste hebt in huis? Ja, maar, nou, dit, maar goed, 14 gemeente, uh, bij Vinci gemeente steeg het aantal uh, uh, het en bleef gelijk. Nou, goed, maakt niet uit. Het is nu het is, ja, op een laag niveau. En we, laten het, we hopen dat het zo blijft natuurlijk. Dus uh, ja. Uh, ja. Heb jij wel eens last van inbraken gehad thuis? Nee. Nee. Nee. Nee. nee? Nee, ik, bij thuis in ja, mijn vrouw dit, wel, maar bij het appartement ooit in Amsterdam. Ja. Maar uh, verder thuis niet, nee. Maar het ligt er ook inderdaad echt aan in wat voor wijk je woont. En uh, hoeveel van die camera's zijn er. En is er gewoon uh, de kans dat, om dat makkelijk te doen? Want uh, ja. in die kleine straatjes waar ik dan woon, ja, er, er zijn toch altijd mensen die je kunnen zien. Ja, ja en, uh, Bij die grote condo's, uh, daar in het gooien en zo. Ja. ja, maar die hebben dan weer heel veel. Uh, ja, klopt. ze zitten allemaal, er zit overal. Wij zijn aangesloten bij dan een of ander merk. En die hebben allemaal hetzelfde plaatje. Ja, dan moet je echt uh, twee kilometer lopen voordat je bij het huis bent. Dat je, nou, vandaag Ik daarmee allemaal mee sjouwen en zo. Jezus, man. Dan kan en ik een die stemp daarin zetten. En dan moet ik al die spullen nog naar mijn auto slepen. Kan, ik, kan iemand helpen of zo? Ja, ze hebben ook daar helemaal geen goede arbo uh, nee, en dat zo voor dat beroep. Dat, nee, ja, Maar mensen zeggen... hebben ook geen cash meer in huis? Nee? Ik. Nee, nee, ik ook niet. Nee, nee, nee. Ik heb wel geen kerstmis. Nee, nee, nee. <tie> <kluisteren> nee helemaal niks. Nee. <laughs> nee, terwijl de regering juist erop aan stuurt wel wat meer Ja, maar kerstmis. ja, dat is dan 70 euro of zo. Nou ja, dan ga je toch ook niet het risico voor nemen... dat je dan een zeven jaar zit of zo, weet je wel? Nee, dus, uh, nee, dat ga je niet meer doen. Nee, zeker niet. Maar ik heb hier nog een uh, bijzonder bericht. Dat, no. Er is veel kritiek op het Rode Kruis in België. Want wat is dat nou? Uh, dus ze, hebben een actie, ja, ze hebben een actie gehouden om jongeren uh, te... Stimuleren om plasma te doneren uit hun bloed. Dus en, uh, het is maar een uurtje, maar dan zeggen ze van ja. kom mee en, uh, en dan krijg je twee blikjes bier. En dan zit je gewoon lekker. Uh, ben je een oh. beetje je bloed aan het doneren. En dan, uh, want ze hebben hierdoor hebben ze. dat ze mensenlevens redden. En uh, ja, het is eigenlijk om, uh, belangrijk om meer mensen aan te zetten. om bloed en plasma te geven. Maar dat het uh, samen gaat met, uh, met bier, dat vinden ze dan heel erg slecht. Maar ja, zeggen, hoe komen ze op bier? Ik bedoel. Jongeren ja. tussen de 18 en 25 die zijn echt over te halen... om uh, zeg maar twee blikjes bier wat een uur zit te zitten aan een infuus. Ja, dan, dat maakt het waarschijnlijk wat gezelliger. Oké. Okay. Om... Maar, is, maar heeft, heeft het ook invloed zeg maar, op het plasma? Moet je het, terwijl je zeg maar, plasma afstaat, moet je het ook leeg drinken. Nee, even doordrinken. Ik kan niet meer. Nou, Ze zeggen ook, uh, hun, hun commentaar nu eerst vanwege de commotie. Yeah? Ze zeggen, ja, na een donatie krijgen ze eerst een alcoholvrij pintje. Dus niet tijdens het doneren. Oh, dat is... En nadien mogen ze kiezen tussen bier met en zonder alcohol... En daarbij zullen we het alcoholvrije bier promoten... en dan aanraden om twee alcoholvrije blikjes te nemen. Die mogen ze blijkbaar dan nog meenemen. Oké. Okay. Maar uh, weet je, ik vind, ik vind het... Uh, ja, ik... Mag ik hem inruilen in voor een veper? Mag ik gewoon nee, ja, een een pakje sigaretten? Nee, dat kan het ook. Krijg ik, straks ja, nee. krijg je ook nog een uh, doosje condooms erbij. Ja, en dan zegt ze, ja, dat is allemaal liederlijk. Ja. Liederlijk. Dat kan allemaal niet. Nee, zeg, nee dat nou, ik is een rare het, stap. Wel, ik vind het helemaal niet verkeerd, want... Uh, het is gewoon heel belangrijk dat je bloed geeft. Zeker, het is ook genoeg, uh, belangrijk dat je genoeg drinkt. Hè? Ja, want is, ze zeggen ook vorig jaar kregen in België dan 25.000 patiënten medicatie op basis van plasma. En okay. Dat is namelijk onder meer voor aangeboren immuunstoornissen, na chemotherapie en bij ernstige brandwonden. Of, of voor pas met zware geelzucht. Ja, Oké, okay. dat nee, is heel dus, goed. Alleen misschien met de bier moeten ze erover nadenken. Maar misschien heeft het ook wel invloed dat als je bier drinkt... dat er ja, meer plasma wordt aangemaakt. Dat of ze ook... zeggen dat ze geven een lekkere mocktail. Ik heb laatst op vakantie heb ik ook mocktails gedronken. Mocktails? Ja, dat is dus een, een, een, een, een, een, een valse cocktail. Het is een cocktail waar geen alcohol in zit. Dus waarom zou je dat nog drinken in Dat slaat ook helemaal nergens. Nee, ja, hij op was lekker. Ik had ja? toen nog een mojito, Was eerlijk. Oké, okay, nou goed. We... Nou, oh, een hele rare stap hoor, naar de mok Helemaal niet meer alcohol. Jezus, ik je niet, beroemd, dat dus er van is. toch gedoopt worden in deze wereld. Kijk, Tempest, er is weer. Know myself.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 het blijft een grap gegeven. De man die vroeger vrouw was, eigenlijk af voelde eigenlijk als een man. voelde, eten, pets, pets, stukje head dit is hoe ze vroeger was. grap gegeven. De man die vroeger vrouw was, als en toen zong ze al, ik wil graag wat hulp van mezelf als ik ouder ben. Nou, blijkbaar is dat nu gelukt op die manier, zo kan je er dan tegenaan kijken. Uh, het is grappig. Hoe uh, heet deze plaat ook weer? Know Yourself, dat is belangrijk. Op zoek naar jezelf. Hoe zit jezelf in elkaar? <laughs> ja. Ik, ja, ik wil gewoon respect van jou. Hoezo? Ik heb je het verdiend? Wat heb je gedaan dan? Dat weet ik allemaal niet. Goed, ja, het is wel vrij schokkend nieuws. Afgelopen week nou ook Dirk Sauer, de ondernemer, de media-gigant die Moscow Times heeft opgezet die naar Bosco gaat, die is overleden... aan een zeilongeluk. Hij kwam... Uh, op een rots voordoen. Hij kwam hier ongelukkig... te val. En toen was hij er zo slecht naartoe... dat hij uiteindelijk gewoon overleed aan de gevolgen daarvan. Uh, gisteren bij... Uh, de Oranje Zomer met Thomas... en uh, ja, Frits Barends zat daarin... en die moest toch even vertellen dat... in ieder geval dat er even te kort aandacht was geweest... voor Dirk. En dat Dirk toch wel heel veel heeft gedaan. Een minuutje is. Dus er is ook veel te kort. Hè? Dus je begon opzomming te doen wat hij allemaal gedaan had. En dat is ook best veel. En schijnt dat zelfs inlichtingendiensten uh, soms bij hem ook wel uh, informatie wilde hebben. Want ja, die Dirk Sauw, die wist wel heel veel. En ik zie het ook wel mooi dat hij gewoon ook mensen kan inspireren. Zijn eigen kinderen zijn natuurlijk ook journalist geworden. Die ook allerlei dingen ondernemen. En uh, nou, goed, uh, hij heeft hier nog wel iets moois achtergelaten. En hij, uh, hij vertelt in interviews dat hij uh, echt bij de dagelijks nog wel mist... dat hij niet naar Rusland terugkomt, Want dat was toch wel een heel bijzonder land, zegt hij. Ja. ja. ja dus, uh, nou, Dirk Sauw, helaas, niet meer ons. Wat zit jij te lezen? Uh, dat, uh, het schijnt dat Kopenhagen het Las Vegas van Europa is, want dat schijn je heel makkelijk te kunnen trouwen. Oh. En uh, uh, het is een hele populaire plek voor internationale koppels, want je hebt heel weinig documenten nodig. En daardoor is het aantal huwelijken door internationale koppels in de stad in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Oh. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Dus het is wat anders dan dat je in Venetië trouwt of zo, hè? Ja, ja. Omdat dat. zo saai gaan naar Kopenhagen. Ja, Las Vegas. Ik, ik vind ja. het wel leuk. Ben je er ook gokken in Kopenhagen dan? Weet ik niet. Okay, ik denk eigenlijk. alleen dat de champagne wat duurder is. Ja. Dat soort. Okay. Ja, nou. maar. Even Nou goed, ja. Kopa, ik moet er eens naartoe. Dat is het SAS Hotel van Annie Jacobs. Met uh, al die mooie stoelen. Nee, oh. Goed, dan moeten we maar eens kijken in het hotel. Goed. Nou, even de laatste plaatjes voor. 9 uh, uur. Straks naar 9 uur natuurlijk. De geschiedenis. Wat gebeurt er allemaal op? Uh, 2 augustus. En wie is uh, jarig, of zou jarig zijn geweest? Dancefloor creep on the Dance Floor. Nee, dat zingen ze niet. Dat zou natuurlijk allemaal niet oké okay zijn om dat te zingen. Ja, de zutten hebben een nieuwe plaat. Dat is al een tijdje uit hoor. Ja, ze hebben natuurlijk steeds nog een uh, potje geld. Want ja, die plaat van hun. Ja, deze plaat. Valerie. Zeker, die is later gecoverd door Mark Runsons. En daar hebben ze toch wel een aardig centje voor ontvangen. Dus dat hebben ze goed uh, gedaan. Natuurlijk Mark Runsons dacht van hé, dat leuke plaatje van het kunkval op kopiëren. Met uh, natuurlijk uh, Amy Winehouse daarin. Natuurlijk goed is uh, de zaterdagmorgen, hier bij Toebak Leeft. We kijken ernaar. En uh, Ja, Goendelaar heeft toch keihard opgetreden tegen uh, te, uh, Netanyahu. Uh, uh, Johann. Uh, door de, natuurlijk die sancties. De uh, ministers kwamen niet of zo dus Ik denk zelf dat het nog iets anders is gegaan. Die minister van Buitenlandse Zaken probeert het ook toch te verdedigen. Dat ze echt goed hebben opgetreden. Ik denk zelf dat school gewoon gebeld heeft met Bibi. Je zegt, Bibi, ik moet uw exacties uitdelen. Wat, wat stel je voor? Ik wil, ik wil geen ruzie maken, maar wat zou ik... Nou oh ja, die twee ministers, die komen nooit bij jullie huis. Dus, dus als die gewoon daar nou... Zegt van, maar, die mogen niet komen in reisverbod. En nog een paar andere dingen heb ik ook niet zo last van. Dat geld moet wel komen van jullie. Ja, dat blijft komen. Dus als ze zo naar de buitenwereld komen... dan is dat toch een beetje gedekt. Nou, hmm. hartstikke re, zo is dat gedaan. En dan moeten jullie wel voor blijven staan. Nou, we zullen zien wat het allemaal oplevert. Nou, het is allemaal weer voor de bühne. Dat is het duidelijk. Voor de bühne, ja, ja duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Ik ben ook nog steeds benieuwd... of er nog meer opgetreden nu gaat worden... voor die mensen die... Uh, uh, uh, wat nu in het nieuws is gekomen. Hè, dat ze dan zo'n 144.000 of zo... Uh, per jaar krijgen. ja voor hun ministerschap en nog nooit op zijn komen daar. Oh ja. Ik denk waarom wordt er hier niet wat meer over gedaan? En het grappige is, uh, ik, ik had dit verhaal al gehoord sowieso uh, via de podcast uh, Vrolijk Voorwaarts met nee. Haley Dancona. Okay. Die heeft ook wel een duidelijke ja. mening. Ja. En uh, ik denk dat dat allemaal wel heeft uh, aangejaagd. Nou, dat is mooi. Kijk maar eens even wat mensen Ze moeten bedienen. gepakt worden. Ja. Tot zo, tweede gedeelte. Hoi. Dit is ZFM.